Dit was het NLV. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan files op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond, 5 kilometer. En de andere kant op richting Breda tussen Everdingen en Knopend Gorkum, 9 kilometer. De rijbaan is helemaal afgesloten. Verkeer richting Gorkum kan beter omrijden via Geldermalsen over de A2 en de A15. Tot zover de verkeersinformatie.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 Laten we hopen dat die april een iets mooi weerbeeld heeft, want de laatste paar dagen is het echt, het lijkt wel herfst, hè. CFM Zandvoort, muziek, we zitten we natuurlijk aan uw radio, gekluisterd om te luisteren naar die mooie oud taalige muziek. Onderweg zometeen Nico Haak, de Chico's, maar nu eerst Marijke Hofland met mijn hart.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 Dan het even veel plezier? Toen liep zij naar beneden, zo prachtig speelt geen tweede. Kan boven hem niet mede, die doet er van papier.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 ze dan thuis? Ja, kom ze dan thuis? Dan klink ik langs de pijp naar beneden. En sluipt dan door de struiken naar een veilige plaats. Maar helaas kan jij dan niet met me mee. <tieden>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 Is je, Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Marie, hang het touw en de deur, bij je glaasje die keur. Zal je merken hoe graag je je ziet Leg de horen naast de telefoon En komt je moeder uit het café Dan sluit je door de struiken naar een veilige plaats Maar helaas kan jij dan niet met me mee Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Marie Nou, dan ben ik er zo met de. heel van Nicolas Olivier Haak, roepnaam Nico... geboren in Delft op 16 oktober 1939... en overleden in Barend op 13 november 1990. Dat was natuurlijk een Nederlandse zanger... die in de jaren 70 zijn grootste successen vierde. Het eerste televisieoptreden van Nico Haak... deed hij met de paniekzaaiers. En dat vond plaats in de show van Tette Braak met het nummer Daar zie ik glazen staan. De feestmuziek bleek aan te slaan... en uiteindelijk brak hij door in 1973... met het liedje... Ukelelen. En in 1974 werd het succes uh, gecontinueerd... met Honky Tonky, pianissie en socky stoppen. En dan later in 1975 scoorde hij de hit Foxy Foxtrots. Dat deed hij ook in Duitsland. Alleen dan onder de titel Schmidsensliza. En in 1978 werkte Haak weer samen met uh, Eduard... en scoorde hij zijn laatste grote hit... Is je moeder niet thuis? Dat was natuurlijk de hit uit 1978. En daarvoor hoorden we de Chico's met Toeter van Papier... en ook nog Marijke Hofland we gaan door met de onderweg zometeen mankenelers. Ook Mieke Telkamp heb ik klaarstaan. Maar nu is Johnny en Meri met de taxichauffeur. Ze staan bij station. Door het oude lente breng overal een liedje en een ondermiddel liedje en een ander weg een liedje.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 was Mieke kwam met Nooit meer op zondag. En ook hoor die mankenelers voorbij komen met kleine jodeljongen. De volgende plaat is Ik heb eerbied voor Jouw grijze haren. Is een lied dat in 1959 door Bobbiaan Schoepen werd geschreven en gecomponeerd. En het lied is een aantal keren gecoverd door buitenlandse artiesten. En in Nederland stond het lied in de zomer van 1963 op de tweede plaats van Platennieuws. In totaal werden 350.000 platen van verkocht. Dat was in de uitvoering van Gert Timmerman. Timmerman kreeg hiervoor een gouden plaat. Goud, gouden en platina plaat uit de handen van Louis Armstrong. En u hoort hem nu, Gert Timmerman, Maar Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zij bekronen je lieve gezicht.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 Dat al bij het open openstaat, omdat hen het harde leven Zowel leed als de bracht, hebben zij nu grijze haren En een blik zo bijzend zacht. Ik heb niet voor jouw grijze haar.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 Voor je rimpelt van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hen.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 Van de rier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 Het nog steeds naar ZFM Zandvoort, de lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort, met iedere dinsdag tussen 11 en 12 een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En zojuist hoor je muziek van Lenny Koer met Dorp aan de Rivier. En ook nog Elisabeth Lis kwam voorbij met kinderen, een kwartje. De volgende formatie staat sinds 1992 in het Guinness Book of Records als oudste dansorkest ter wereld. Hoewel deze eer in feite te beurt viel aan de original... Victoria Band onder leiding van Ad Houtenpen... die reeds in 1924 was opgericht. We hebben het over de Ramblers. En het Nederlands Jazzarchief heeft vele cd's uitgebracht... met muziek van de Ramblers. En in de roman, de avonden van Gerard Reven... figuurden de Ramblers als de zwervers in deze passage. En u hoort ze nu...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 Zo tegen middernacht wordt onze stemming minder vrolijk We zingen dan met droefgelaten en we gaan nou niet naar huis Op onze weg terug klinkt het gezang niet vrolijk. Wanneer we nog wat stamelen van en mijn moeder is niet thuis Maar altijd zijn lelijk snuit, we gaan toch vanavond uit Hé, hé, ben goeie maat.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 voor alle dagen of nu en dan te dragen voor warmte of voor kou wij zijn elke vrouw wij zijn de masters van confectie atelier de modinet. de modinettes wij zijn de masters van confectie atelier de justita.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 Dat was Hendrika Elisabeth Jansen, geboren in Amsterdam op 8 oktober 1924. Nederlandse zangeres. En ze is bekend geworden onder haar artiestennaam Zwarte Riek. En hij heeft als bijnaam de Jordaanprinses Rika, haar roepnaam. Jansen werd in de buurt van de Jordaan geboren als dochter van een vishandelaar. En ze is de jongere zus van Maria Jansen. Die als Maria Zamora is, scoorde met de Mama El Bolay en Suka Suka. Als jong meisje viel Rika in de Gelderse Kade en hield haar tyfus en de ziekte van Wijl aan over. In het ziekenhuis verloor ze haar haar, maar later groeide die weer aan. En vanwege de kleur kreeg ze de bijnaam Zwarte Riek. Nou, ze heeft een paar grote hits gescoord. Onder andere, Mijn wiegje is een stijzelkissie", De Kersenpit en alle apies in de Artes lijken op mijn Ome Hein. En u hoorde een iets minder bekend nummer van Zwarte Riek. Dat was de Modinettes en daarvoor. Hoor die je Jeannette van Zutphen met Bonjour Mon Amour. En ook nog de Rambles met Mijn Schoonpapa. Zometeen onderweg een hit uit 1973. Gedaan door Ria Valk, maar eerst hier de Sunshines met Anne Marie.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 Ria Valk met Point Point En daarvoor horen u de Sunshine's met Anne-Marie. CFM Zandvoort, het programma Zandvoort uit Zandvoort. De tijd is voorbij, ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. En dan is het weer voorbij, moet u weer een weekje wachten. En als u nou denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren... of die heeft een deeltje gemist, of helemaal gemist... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2... wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u een hele fijne week...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 Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog kwijt. Voer geef me eerst maar een droppie, dan zing ik heb een copy van ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij horen wou, zoals een vroegere tijd. Ja, voor mij een melody. Ik heb maar heel weinig tijd en vroeg ben mijn stem ook nog kwijt. Toe, geef me eerst zing, maar een droppie, dan zing ik in een kopje maar ik hou zo van jou. Dat is toch wat zing, jij horen nou, zoals een vroeger het Want straks zal de zon weer schenen.